12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord is iemand doodgeschoten. Het is volgens verschillende media de broer van de man die sinds kort kroongetuige is in de Mokro-rechtszaak. Die zaak gaat over de drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld, waarbij vooral Marokkanen en Antillianen betrokken zijn. Na de schietpartij vond de politie een uitgebrande auto, mogelijk de vluchtauto. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Grenoble, is een automobilist met opzet ingereden op militairen. De militairen kwamen de kazerne uit om te gaan joggen toen de auto op hen afreed. Er is niemand gewond geraakt. De Franse politie is bezig met een klopjacht op de dader. Of het een terreuraanslag was, is nog onduidelijk. In een terreuronderzoek in Italië zijn vijf mensen gearresteerd. Ze zouden hebben samengewerkt met Anis Amri. Dat was de man die eind 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Een van de verdachten zou Amri de valse papieren hebben geleverd... waarmee hij destijds naar Duitsland ging. Dankzij de verkiezingen van vorige week komen er meer vrouwen in de gemeenteraad. Dagblad Trouw meldt een stijging van 20 procent vergeleken met vier jaar geleden. In gemeenten als Amsterdam en heer Hugo Waard komen evenveel vrouwen als mannen in de raad... en in Heerenveen en Waddingsveen zijn de vrouwen in de meerderheid. Bij een brand in een overvol politiebureau in Venezuela zijn zeker 68 mensen om het leven gekomen. De gedetineerden schoten bewaker neer en er werd brand gesticht. Er braken rellen uit en de Venezolaanse politie gebruikte buiten traangas tegen familieleden van de gevangenen. Tot besluit nog het weer. Eerst droog, maar vanmiddag gaat het land inwaarts regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag en dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Leidsendam 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim een uur. En door een gekantelde cementwagen op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij Hendrik de Ambacht, 5 kilometer. Vertraging nog bijna 15 minuten. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur. En wie zijn er vandaag? Ik weet het niet. Wie zijn er? <laughs> Ruud is er in ieder geval nee, niet, het mensen. Het is niet de vertrouwde opstelling. Nee, dat is waar. Ten eerste, goedemiddag luisteraars en een oh, hele smakelijke lunch toegewenst. En uh, u hoort uh, collega uh, Bart van der Meer van het programma Matchbox. Goedemiddag. Hij, ja, fijn dat je kon komen, Cor. Nou, graag. Ach, uh, Bart? <laughs> Godsamme, ik ben al door in de war met die broer van je. <laughs> met tweeling, Hij lijkt met, zoveel op zijn broer, dat is dus niet te geloven. Ja, ja, ja, echt niet te geloven. <laughs> ja, Maar goed, in ieder geval... Uh, ja, nou ja, Ruud kon er vandaag niet bij zijn. Want Ruud is heel druk bezig met de voorbereidingen voor morgenavond. Want dan is er een prachtig concert in de Grote Kerk in Beverwijk. Daar wordt de uh, Jong Matthäus Passion uit, uh, op, opgevoerd. En uh, dat wordt dus uitgevoerd door onder andere onze collega Ruud Jansen. En uh, Paul Bakker die ook uh, in de Ruud Jansen Band vroeger speelde. En dan is er nog een koor en er is van alles. Dus... Ik zou zeggen, wil je iets moois beleven zo vlak voor de Pasen? Ga daar dan naartoe. De entree is een tientje, dus daar hoef je het niet om te laten. Nou, hij is in ieder geval echt heel de week er heel erg druk mee geweest. Ja, ja, ja. Ik ben ook ontzettend benieuwd. Ik ga er morgenavond wel naartoe. Ja, ja. Gratis kaartjes, hè? Ja, goed, hè? Ja. Bof, bof komt? Ja, ja. Omdat ja. ik morgen dan... Uh, dat is misschien ook leuk om te weten, luisteraars. Morgenmiddag om twee uur, dan hebben we de jaarlijkse uitzending... Van de Matthäus Passion van Johannes Sebastian Bach. Die duurt bijna drie uur. Dus het, uh, ik ben hier van twee uur tot vijf uur. Dan ga ik eerst even een korte uitleg geven over de Matthäus Passion. En uh, dan gaan we bijna drie uur lang luisteren. Zonder onderbreking van het NOS Journaal overigens. Het, dus je kunt het, lekker het, aan één stuk door drie uur? Bijna drie uur. Zo, zo tussen de tweeënhalf en de drie uur. Dus oh. ja... Ja, dat is een tijd, hè? Joitje. Ja, ik zal mijn puzzelboekje meenemen. <laughs> hè? Maar die, die uitvoering, die wordt, dat is dan een, de totaaluitvoering? Totaal, Want ja. bij, bij Ruud duurt het geloof ik anderhalf uur, hè? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Oh? Dus het was geen... Uh... Oh, je bedoelt in de, in de kerk. Ja, ja. Maar, ja, maar het is de jongen, hè? Dus ze hebben hem helemaal omgebouwd. Oh, oké. Okay. Het is wel gebaseerd op de Matthäus Passion... maar ze hebben er een hele eigen draai aan gegeven. En daar ben ik zo ontzettend nieuwsgierig naar. ja. Dus um, nou, ja, dus dat. Ik ben benieuwd, ik hoor het volgende week wel. Ja, zo is het. Maar ja, goed. We, we, we doen dus vandaag het programma samen met, uh, met Bart en uh, ondergetekende. Maar alle items blijven hetzelfde, toch Bart? Ja, dat, ja. ja, jij hebt de lead. Ik ben de sidekick. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dan moeten we van plaats wisselen <laughs> Jij bent de baas vandaag. Oké. Okay. Oh, da oh. Oh. dat verandert ineens arre, arre, arre, arre, van alles. Hè. Arre, ik, voel me heel, ik voel me ineens nee. een heel ander mens. <laughs> <laughs> nou Bart, start maar. Starten maar. Ja jongen. De, eers, de eerste platen maar. Ja, gooi de maar. Heb je wat o. leuks meegenomen? Dit is Bluff met zoute landen. Kijk. Komt die. Joep. Beter dan met jou de koudhontzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigeren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude thuis. Wat je vertelt we. We'll We hadden het net even over, over Zoute Landen van Bluff. Dat staat ja. nummer 1 in Nederland. Maar het heeft ook nog een, een, een leuke bijwerking. Want in heel Zoute Landen in Zeeland is geen vakantieplek meer vrij. Het is toch wat, hè? Dat een, dat een lied zo ontzettend veel invloed kan hebben daarop. Hè? Ja, blijkbaar, want het was zelfs op het nieuws, hè? Echt waar? Op het NOS Journaal, ja. Oh, echt? Ja, echt, ja, echt? Oh, dat heb ik gemist. <laughs> Jeetje, ja, je, je staat versteld van de invloed van muziek. Van muziek Toev ja. Toevallig hadden we. Um, ik, ik, ik had op onze Facebook-site gezet dat we vandaag uh, ook een nummer van, van, van Jelies, of Hoe noem jij hem? Van Jalis? Van Jalis. Van je spreekt het echt op zijn uh, Engels nee, uit. Ja, op zijn Engels, ja. Ja. Um, uh, dat we dat gingen draaien en toen reageerde ook iemand dat, dat, dat, dat, dat die muziek van die man zoveel met hem doet. Ja. En dat is natuurlijk ook... Ja, dan kan je zien hoe groot de invloed van muziek is. Hè, en hoe belangrijk en hoe bevoorrecht wij zijn... dat we zo lekker met muziek bezig kunnen zijn. Oh, ja, heerlijk. toch? Heerlijk. Heerlijk, ja. Al word ik negentig, ik zit hier nog... <laughs> oh, echt waar? Ja, echt. Ja, we hebben gelukkig een traplicht. Ja, hè, dus, dat is ja, wel heel belangrijk. Dat, ja, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Wat gaan we doen? We gaan het uh, artiest in het licht doen, hè? Laten we doen. Welke, welke zullen we doen? Nou, jij, is, maar jij mag het zeggen. Artiest... En het licht. Nou, zullen we dan starten met een uh, onvergetelijk iemand, Jules de Korte? Zullen we dat doen? Lijkt me een goed plan. Ja, nou, Jules de Korte, uh, hij is. Uh, vandaag zou hij jarig zijn. Uh, hij is geboren namelijk op 29 maart 1924 in Deurne. En hij is overleden in Eindhoven op 16 februari 1996. En hij was een uh, jongens en meisjes, want jullie hebben natuurlijk nog nooit gehoord van Jules de Korte. Ga ik jullie nu vertellen? Oh, de kind, jongens en meisjes zitten natuurlijk op school. Dan <laughs> zit ik weer in de lucht te praten. Nou, alle jongens en meisjes die ziek op de bank liggen en toevallig CFM aan hebben staan. Jules de Korte was een Nederlandse liedjesschrijver, componist, pianist en zanger. En de Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België bekend met liedjes als de vogels, ik zou wel eens willen weten. Hallo koning onbenul en als je overmorgen oud bent. Um, de Korte was uh, blind. Uh, op eenjarige leeftijd werd hij door een medische fout uh, blind. Dat nou, zal je toch gebeuren he, ja, bij ja, je kindje, ja. potverdikkie. Hij bleek bij orgel- en pianolessen op het Instituut echter zoveel aanleg te hebben voor muziek dat hij in staat was daarvan zijn beroep te maken. Hij schreef honderden liedjes voor onder meer KRO Radio... en hij trad gedurende vele jaren met zijn recitalprogramma op... in alle mogelijke theaters. Jules de Korte was daarnaast op zondag kerkorganist. Hij begeleide in Helena Veen, de Nederlands hervormde gemeente... de gemeentezang op een ruif harmonium dat tegenwoordig in het Harmoniummuseum in Barger-Compaskum staat. Dus wil je ooit het uh, orgel zien, moet je even daar naartoe. De Bar Korte overleed op 71-jarige leeftijd in een ziekenhuis... vanwege hartproblemen. Hij was tweemaal getrouwd in zijn leven... en uit zijn eerste huwelijk werden zijn zes kinderen geboren. Kijk, daar had hij zich niet voor nodig. Dat deed hij allemaal op de tas, zeker. <lacht> Ja. Ze, hè? En hij, hij was trouwens zelf was hij ook het zesde kind in zijn gezin. Oh ook nog. Ja. Oké, okay, oké, okay. dus een soort traditie Vandaar, die hij heeft ja, voortgezet. Die, hij hield te mineren. Ja, zo hè? Dat zeg je toch niet op de radio. Hij hield te mineren de traditie. Oh de traditie. Ja. Oh, Wat dacht oh. jij dan weer? Nou weet ik veel. <laughs> Oh, Gossie, Mickey, zegt het gaat weer goed hoor. <laughs> nou, maar in ieder geval is zijn, zijn weduwe, Thea de Korte Dekker, die heeft een aantal jaren een luistermuseum in de Korte's Woonplaats nagestreefd in Helena Veen. Uh, maar dat is, dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Dus natuurlijk best wel jammer. Ze beheert op dit moment een nalatenschap... waaruit af en toe niet eerder uitgebrachte opnamen op CD of DVD worden gepubliceerd. Op 11 maart 2008 is de korte postuum onderscheiden met de Euvreprijs van de gemeente Helmond. En ter gelegenheid van die bekroning werd op 21 oktober 2008 op de hoek van de Zuidkoninginnenwal en de Lambertushof door wethouder Kees Betlehem en schrijver Kees van de Pluim een plaquette onthuld met de tekst van het lied De Woorden. Nou, we gaan luisteren naar een prachtig nummer van Jules de Korte.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 Daarom zijn de mensen zo moe. Nou, een fantastisch mooi nummer. Toch? Ja, erg mooi. Ja. Dat was uh, Jules de Korte met: Ik zou wel eens willen weten. En dan uh, is het nu tijd, heb ik begrepen, voor de drie in één. Jawel, sir. Jawel. wel. <lacht> Drie in 1 in He's the one I'm leaving you for I only wanted to have fun Learning to fly Learning to run I let my heart Decide the way When I was young Deep down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 that was a million years ago. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. say like a joke or a memory but they don't recognize me now in the light of day Guitar. Okay, cool. This was Onze 3-in-1 en dat was Adele. En we hoorden achterin volgens Rumor Has It van het album 21. Ze heeft drie albums gemaakt. 19, 21 en 25. Erg makkelijk. Het uh, tweede nummer was for Million Years Ago van 25. Net zoals Send My Love to Your New Lover. Ook van 25. Dat was onze 3-in-1 en dan is het nu tijd voor het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja, dat klopt weer helemaal. Nou, uh, gisteren bleek toch wel een beetje een ongeluksdag te zijn, hoor. Want uh, zeker rond uh, Zandvoort. Een, een man is namelijk op een snorvoet... Snorvoet? God. Snor, een snorfiets? Snorvoet? <laughs> snorfiets!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 en moest na de eerste zorg ter plaatse naar het ziekenhuis worden vervoerd voor verdere behandeling. Door het ongeval is de straat enige tijd gestremd geweest waardoor er een lange file ontstond. Dan een uh, vrouw die is woensdagmiddag gewond geraakt toen zij op een zebrapad op de Zandvoortselaan in Heemstede werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Stormvogelweg, dat is net... Als je van hieraf komt, uh, net voordat het uh, voor het station Heemstede Aarde houdt... dan weet u ongeveer waar het gebeurd is. De automobilist die haar raakte, zag het slachtoffer aankomen en remde af. Maar de bestuurder van het voertuig daarachter merkte dat niet op... en knalde tegen de afremmende auto aan. En die raakte vervolgens het slachtoffer op het zebrapad. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht... En de verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het onge ongeval. Dan slecht nieuws voor de trouwe lezers van de stadskrant van Haarlem. De gemeente gaat stoppen met de uitgaven van het blad. De laatste editie verschijnt in juni. Dat meldt mediapartner Haarlem 105 vandaag. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat niet iedereen het fijn vindt om een papieren krant te lezen. En niet alle mensen in Haarlem dezelfde onderwerpen even interessant vinden. En daarom kunnen mensen binnenkort zelf kiezen wat voor nieuws ze binnenkrijgen per categorie. Dit nieuws komt dus binnenkort niet meer binnen via de krant, maar op de website van de gemeente of via een mail. En mensen kunnen zich aanmelden voor die nieuwsbrief. Dan gezellig op dinsdag is er bij Ook Samen een heerlijke bingo. U bent welkom vanaf twee uur en voor slechts 2,50 kunt u leuke en verrassende cadeautjes winnen. En krijgt u een heerlijk kopje koffie met wat lekkers. De prijzentafel is gevuld met creatieve prijsjes. Ze zijn zelf gemaakt of ze zijn bedoeld om zelf te maken. Opgeven is gewenst, maar niet noodzakelijk... en kan bij de balie van Pluspunt op telefoonnummer 023 5740330. En de locatie is dan in het Pluspuntgebouw aan de Vlemingstraat 55. Dan in wijksteunpunt De Blauwe Tram... kunt u om de week, en in, dat is dan in de evenweken op woensdagmiddag aanschuiven bij de tekenlessen van Cornelis van Meurs. Hij is een bevlogen tekenaar die graag zijn kennis deelt... en iedereen wil leren tekenen. Al snel zult u merken dat ook u kunt tekenen. In een gezellige groep geeft hij op een ontspannen manier les. De groep heeft een open inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren op te geven. En die nu een keertje niet kunt komen, is dat dan dus ook niet erg. De kosten voor deze tekenlessen zijn 3,50 euro per persoon... inclusief materiaal, koffie en wat lekkers. De eerste keer meedoen is geheel gratis en vrijblijvend... dus kom gewoon eens langs en doe mee. De eerstvolgende les is op woensdag 4 april en start om half 2. Maar houdt u meer van schilderen? Dat kan vanaf woensdag 11 april... en dan kunt u aanschuiven bij de schilderclub in de blauwe tram... Deze club is er om de week in de oneven weken op woensdagmiddag. En dat is een club waar zelfstandig wordt geschilderd. Nou, dus genoeg te doen als u uh, daar wat uh, informatie over, wat meer informatie over zou, zou willen hebben. Dan kan dat via de website Jolanda, of nee, uh, dat is een uh, e mailadres ja. Jolanda met een j, apenstaartje, plus.zandvoort.nl Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we nu op naar de weerberichten. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, ja, de zon schijnt op deze donderdag geregeld. Maar ja, er is ook een buienkans. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden.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 Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan we nu naar het liedje ja, van de Zeitgeek. Het liedje van de Zeitgeek op van Zandvoort. En welke wordt het? Uh, uh, Welke van de twee wil er als eerste uh, horen? Oh, dat maakt niet uit. Doe die maar. Doe Is dan? goed. Ja, ja hoor. Ja. We gaan luisteren naar Paul Atkinson... met Watershed. The watershed cleans me there And flow with me here The of you and me And all care Touch me down To the shores where the water spells Visions of truth Feeling How our troubles can just Stop and Disappear Spirit in the air Can dance away our cares Oh light There's light All around you tonight Graceful notion. Oh, did you wash upon that sand there? And did you hear my voice? Loading a bar white puffs of sweet remembers lay mist upon your mouth. Trickles in you to a space inside where words don't. They don't need the sound It's a funny feeling How our troubles can just stop it They'll disappear like the music tonight And all the secret is falling down like rain now upon your head And all your dreaming is coming true like what she said Long ago Is there a place there Inside of you Where words don't They don't need the sound Oh Is there a sound Kom je nou aan dit nummer Watershed van Paul Atkinson? Nou, ik vind het, ik vind het leuk dat je dat vraagt. Um, het is, ik, dat, dat is nou echt het mooie van... als je dit programma hier bij deze omroep mag maken... Um, doordat we dat rubriekje hebben, artiest in het licht... Uh, dat, dat dwingt je dus om uh, die artiesten te gaan onderzoeken. Hè? Ja, ja. Uh, dus je moet niet alleen informatie over ze opzoeken, maar... Je moet natuurlijk ook een, een nummer gaan uitzoeken. wat ze ooit hebben uitgebracht. En uh, Paul Atkinson. die zou 19 maart jaren geweest zijn. En normaal gesproken. ik had nog nooit van de man gehoord. Laat ja, staan dat ik niet. überhaupt ooit iets voor, van hem op zou zoeken. Maar hierdoor werd ik dus met hem geconfronteerd. en met zijn geschiedenis. Hij is inmiddels ook alweer overleden. Oh, maar hij was. Uh, uh, gitarist van de Zombies vroeger. Oh, ja. Oh? Ja. En, en nadat hij bij de zombies had gespeeld... hij is daar op een gegeven moment weggegaan... is hij muziekproducer geworden. En uh, hij was niemand minder dan de producer van ABBA, hè? Echt waar? En, ja, echt waar. Echt waar. En uh, uh, uh, ja, die, die man die heeft zoveel bijzondere dingen gedaan. En uh, ja, de, toen ik dus zijn, zijn werk langs ging... Kwam, was dit een van de nummers die tegenkwam. En dit nummer pakte me zo enorm... Dat ik dacht van, die wil ik, die wil ik nooit meer kwijt, dit nummer. Nee. Dit hou ik dicht bij me. Dus dat heb ik in uh, speellijsten gezet. En uh, ja, dat, nou, dat doet mij wel veel. Bedank, ja. Bedankt voor deze informatie. Voor ja. mij totaal nieuw. Oké, okay, ja. nou. ja. <laughs> Eindelijk heb ik iets nieuws. <laughs> en nou. dat nog wel uh, uit een, uh, van een gitarist eigenlijk uit jouw tijd. Uit hè? mijn tijd, ja. Van de zombies, ja. Ja. ja. Nou, bijzonder. Ik ga hem ook opzoeken. Ja, het, ja. Is, het is een heel bijzondere artiest geweest ook. Want ja, hij is wel gestopt met die band. Maar ja, hij is, hij is later toch zelf dingen gaan doen. En er is ja. trouwens uh, in 2004, hij is toen overleden in 2004. Maar is er nog een, een speciaal concert geweest. Uh, waar hij nog bij is geweest van de zombies. Ja, ja. En toen ja. heeft hij ook een, een oeuvreprijs gekregen. Geweldig. Ja, ja. Nou, ik ga zeker op zoek naar Paul Atkinson. Leuk. En we hadden <laughs> de volgende nummer ook al uitgezocht. Nee? Ja, ja. Mathilde. Mathilde is something met Wonderful Life? Ja. Here I go out to sea again. The sunshine fills my hair and dreams Stop There's magic everywhere Fantastisch. Nou. Toch? Een prachtige, zuivere, mooie, zoete stem. Precies. Mooi. En dan is het nu weer tijd voor. Ja? Hey. Artiest in het licht. Oh, ga ik vertellen. Uh, sorry, ik, ik dacht, jij drukte, je, je zet meteen het plaatje op. Ik zag je met die naald in je handen staan. Okay. Ja, nee, we gaan uh, luisteren naar Terry Jacks. Nou, wie is nou Terry Jacks? Dat weet u waarschijnlijk misschien ook niet meer. Want dat is alweer een poosje terug. Terry Jacks is een, uh, een Canadese zanger die geboren is in Winnipeg 29 maart 1944. En hij heeft zijn grootste successen gehad in de jaren 60 en 70... En samen met zijn vrouw Susie scoorde hij in 1969 een internationale hit met Which Way Are You Going, Billy? En zijn grootste hit, en nu gaat u allemaal zeggen, aha, zijn grootste hit was Seasons in the Sun uit 1973. En dat is een vertaling en bewerking door Rod McEwen van Le Moribond van Jacques Brel. En met dit lied bereikte hij de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade... en het is nog altijd de best verkochte Canadese popsong. Een jaar later had hij trouwens weer een hit met een Breel-compositie. Dat was met de If You Go Away, dat kennen we natuurlijk allemaal, nummer Pa, De Engelstalige versie daarvan dan. Ook Rock'n'Roll: Roll, I Gave You The Best Years Of My Life van Kevin Johnson... dat een hit was voor de Cats is een lied dat Terry Jacks nog de hitparades van de Verenigde Staten en Canada inzong. En later legde Jacks zich toe op het produceren van muziek. En hij is ook actief, nog steeds bij een milieubeweging. We gaan luisteren naar Terry Jacks met Seasons in the Sun. Goodbye to you, my trusted friend.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 Birds are singing in the sky Now that the spring is in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 Als artiest in het licht, dat was Terry Jackson, Seasons in the Sun. Uh, het wordt zo'n beetje de laatste uh, vocale voor het nieuws van één uur. En we gaan uh, Whalen even promoten met zijn uh, Eurovisie Songfestival winnend liedje Outlaw in hem.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 We'll a bubble, diamondback pedal with a quick-strike denim, everybody's got a little outlaw winner. Yeah. Everybody's got a little outlaw winner, chrome piece hiding in their blacked-out denim, heartbeat beating to a rock and roll rhythm. Een Eurovisie Songfestival winnen. liedje, winnie. Sorry, ik was, heel, <laughs> ik, ik was nog even onderweg met mijn koptelefoon. aan. <laughs> ik, zag, ik zag net uh, toevallig een, een herinnering voorbij flitsen van vier jaar geleden. Mijn dochter met een nog met een echt zo'n kindertaart. Ja, ja, ja, ja. Op de verjaardag, je, weet ja, dat je wel. Is. En denk ik, ah, <laughs> ah, wat vliegt de tijd? Mensen. Ze vindt zichzelf nu al een oude taart. <laughs> ja, echt, hè? <laughs> <hijen> hmm, Oké. Okay. Ja. Nou, uh, het laatste ja. nummer heb jij uitgezocht. Dat was van Jussoen Doer en Nene Cherry. Ik heb geen idee Geen hoor, idee. mensen. Ik heb gewoon uh, ezeltje prik gedaan nou. op, het, uh, op het scherm. Nou. Ja. Je kan nog anderhalf minuut genieten. Oké, okay, gaan Kom, we doen. Komt ie. ben benieuwd. I'm a soul, I'm a soul. I'm a soul. I'm the soul. I'm a soul. I'm a the I'm a soul. I'm a soul. I'm a soul. I'm a